Het weer: zonnig en droog, maxima van 19 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. In het oosten kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen zon en wat wolken met in het oosten kans op een bui, maxima dan 18 tot 24 graden. Dit was het en dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Veel mensen zijn onderweg naar het strand met de auto naar Scheveningen of Kijkduin gaan heeft weinig zin meer. Alle parkeerplaatsen zijn bezet. En er staan files op de N57 Rotterdam richting Ouddorp voor Hellevoetsluis 3 kilometer. De N201 uit Horen richting Zandvoort voor Zandvoort 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wat, uh, hits kunnen maken als lokale omroep van Zandvoort. Daar moeten we wel een hoop uh, dingen voor doen. Maar dit uh, is er denk ik ook wel eentje, eerlijk gezegd... ...die wel uh, past in het uh, plaatje van een uh, wat langere zomer hier in Zandvoort. De Casima Carnaval. Ze komen uit Rotterdam en ze hebben in 2009 de grote prijs van uh, Nederland uh, gewonnen. Ja, op de achtergrond hoor je dus uh, iets wat ik op YouTube heb gevonden. Dat is gewoon de clip. Kijk. Like maar, uh, maar we hebben gewoon geen radio. Uh, we hebben radio, we hebben geen tv. Dus dan moeten we hem gewoon uitzetten. Zo uh, simpel ligt dat. Uh, dit is dus uh, een clipje geschoten van een, een of andere, uh, ja, min of meer dansgoeroe. Van een dansgoeroe uit Amerika, John Jacobson. Die uh, zich uh, daarvoor heeft uh, ontleend. En uh, hij heeft ook uh, toestemming gegeven aan uh, de jongens uh, van de Cosmo Carnaval. Van uh, nou, zet een clipje maar uit uh, en we kijken wel of het uh, wat uh, wordt. Nou, uh, in ieder geval, dit uh, is gewoon een uh, lekker in het uh, gehoor uh, klinkend nummer. En ik weet zeker dat er in uh, Zandvoort één iemand is die uh, ik daarmee een plezier heb uh, gedaan. Want die, uh, die reageren van de week. Dat is wel verrekt goede muziek. Dus het uh, begint al aardig wat, uh, wat uh, te ontstaan uh, in, in dat opzicht. Duidelijk verhaal, dus uh, hier bij CFM Zandvoort. En uh, ja, uh, we gaan gewoon uh, weer eventjes uh, verder met uh, waar we gebleven waren. We moeten weer eventjes uh, zoeken in dat uh, programma. Ja, he, he, dat, dat heb ik. He. He, he. Uh, zomersplaatje, wat ik, uh, wat ik samen met, uh, met wat radiokornuiten van vroeger, van 25 jaar geleden heb uh, gedraaid. Die hebben we tot... Uh, ...in den treuren gedraaid... <coughs> ...en dat uh, kwam omdat er een, uh, een of andere Griekse platenhandelaar... ...aan het eind van de Amstelveense weg zei van... ...ja, uh, dit ding dat stond zo lullig... ...maar het is zo'n ongelooflijk oh, mooi zomers nummer... Uh, ...waarom uh, kopen jullie dat niet? En waarom gaan jullie dat niet draaien in Zandvoort zeker? Want het is uh, ja, toch wel een tropisch nummer... ...en uh, het zonnetje schijnt... ...ja, nou, toen heb ik hem meegenomen... ...en ja... En de rest was de historie, want de discotheek in Zandvoort draaide dat ding helemaal plat. Linda Wesley en Wild? Only A. Hey you. when are you going to stop wasting time? And make up your mind. See you the call. Helemaal gigantisch fout. Ik zit hier weer, weer echt ouderwets te ratzooien op. En, uh... Ja, dat krijg je. Nou. worden twee dingen door elkaar heen. zal maar gelijk uh, meteen uh, nokken met dat ding. Want uh, anders gaat het uh, helemaal niet goed. Ik denk, nou, uh, multitasking, hè? Ja, Bill, Bill Gates. Bill Gates. Uh, ik zal het maar daarop houden. Ik schaam mij diep. Schaam mij volledig uh, diep. Dit is gewoon uh, helemaal de tot, tot, totale bedoeling niet. Want wat wilde ik nou doen? Wat wilde ik nou doen? Uh, want uh, ik, ik, ik probeerde dus uh, iets af te halen, ja, en, uh, uh, nou... Nah. We hebben hier een, een of ander programma, dat heet uh, Mozilla Firefox. Maar uh, die begrijpen het niet helemaal uh, wat, wat dat er gaat. Dus uh, ik ga gewoon kijken of we, het, uh, of we dit uh, nummer wat we, wat we op het oog hadden, of we dat gewoon kunnen draaien natuurlijk. Ik krijg gelijk ook meteen twee reacties op je Facebook. Prutser! Ja, nou, dat, uh, dat, dat zit er dan ook maar in. Uh, ik ga hem gewoon draaien. Uh, dat is uh, een versie die wij hier hebben opgenomen. Ze dus is uh, onlangs uh, bij uh, De Wereld Draait Door geweest. Uh, und, ja, het uh, is ook een, een, eigenlijk een zomers plaatje, moet ik er ook uh, bij zeggen. Uh, dit is, en nou hoop ik dat hij het doet. Ja. Inderdaad, hij doet het. Het zomers nummer en de eigen versie, Angela Mora. In in feeling lost, so many doubts.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 Two three four Should be da da ba da ba Oh Oh timid it as can don't she's fly Ik neem wat, uh, wat oliedollars uh, mee om um, uh, wat, uh, wat meer uh, ja, werk in dit uh, computer te krijgen. En onder andere is dit uh, één ervan. Angela Mojera en uh, het nummer dat heet Timid. Uh, ...sinds uh, geweest uh, bij De Wereld Draait Door... ...en, wat ook heel erg uh, leuk is... ...volgens mij gaat zij waarschijnlijk ook meedoen... ...aan dat programma wat Giel Belen gaat uh, doen op Nederland 3... ...de beste singer-songwriter... Uh, ...daarin uh, gaat de 3FM-DJ op zoek... ...naar degene die het leukste liedje of het mooiste liedje uh, kan maken... En daarbij eh, dat degene ook zichzelf begeleidt op een muziekinstrument. Tenminste, dat uh, is een beetje wat ik ervan begrepen heb. De strekking van het uh, verhaal. Ja, en uh, ondertussen kon ik dus mooi Linda Wesley niet uh, helemaal afdraaien. Maar dat had te maken omdat ik het uh, nummer uh, van Anish Lambert niet bij me had. Dus ik denk, nou, ik zal hem even via de, via de achterdeur maar even proberen binnen te halen. Net op het moment dat een ander programmetje via de computer het uh, nummer van Linda Wesley af uh, stond te spelen. Ja, en dan gaan er dus twee dingen door elkaar heen lopen. En dat kan natuurlijk niet, want dan hoor je een kakafonie aan geluiden op de radio. En dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Juist. Uh, we gaan weer gewoon terug naar 1981. Tijd dat uh, Jabie Koper nog gewoon uh, plaatjes draaien was op uh, huiskamerfeestjes en dat soort dingen. Dit was een Canadese duo, broer en zus. Dus ze kregen toch wel de discotheek redelijk plat met uh, het een en ander van het werk wat ze hebben gemaakt. Bijvoorbeeld Baby We Gonna Love Tonight. En Your Love, dat waren toch wel de bekendste, maar dit was een wat minder bekend nummer, maar is wel heel erg lekker en spectaculair als je dit nog even denkt aan hoe jij als veertiger vroeger was toen je nog de dansvloeren of de dansvloeren op ging. Hier is slime with You're My Magician. En als je op een gegeven moment ook een beetje bevriend bent uh, met, uh, met een, uh, ja, min of meer een dance gewijter. Dit is geen dans hoor, overigens. Dit is meer de disco, om het uh, maar zo te zeggen. Uh, zeker dit. Uh, Lime. Uit uh, lang vervlogen tijden. 30 jaar geleden. 1981. Your My Magician was dat. Je kent ze natuurlijk van uh, Your Love. En uh, natuurlijk ook van Baby We Can't Love Tonight. Ik, uh, see, die, ik zie iemand staan uh, die kijkt alsof wij uh, geloof ik een uitdragerij gaan beginnen vandaag. Maar dat is uh, dus niet het geval. Uh, maakt niet uit. Uh, het is uh, vandaag uh, 27 mei vrienden. Het is dag, eerste Pinksterdag, het is mooi weer. En uh, de wegen naar Zandvoort zijn weer aardig vol aan het worden. Uh, vorige week uh, overleed uh, de, de Queen of Disco. Misschien dat het ook daarmee te maken heeft. Dat ik daarom uh, wat, wat, uh, wat nummers niet daar gerelateerd aan zijn. Maar uh, er uh, dook ineens een versie op van Donna Summer, met I Feel Love van uh, Patrick Cowley. Nou, die Patrick Cowley, daar was ik op een gegeven moment erg uh, ja, een fan van. En die kan niet alleen uh, de tekst schrijven van bijvoorbeeld niemand minder dan uh, uh, dan moet ik even heel goed nadenken dat, dat programma met Harm Edens en uh, uh, dit was het nieuws ja die uh, Kees van Amstel is een oude uh, radio uh, maat van mij geweest maar Kees is tegenwoordig tekstschrijver van onder andere dat uh, programma ik, ik, ik zit weer met de wereld eruit door. Nee, daar heeft hij niks mee te maken. Dat heeft uh, dus met dit was het nieuws te maken. Uh, Kees schrijft daar uh, onder andere teksten voor, voor dat uh, programma. En hij is ook, uh, zeg maar, stand-up comedian uh, bij uh, het, het uh, groepje van uh, Jan-Jaap van der Wal en uh, Raoul Heertje. Namelijk de Comedy Train. Maar hij plaatste daar een, uh, een, zeg maar een versie van I Feel Love met ja, de bewerkte versie, de remix van uh, Patrick Cowley. En die Patrick Cowley, die is uh, gestorven in 1982. Dat is dit jaar, 30 jaar geleden. En om de man toch, uh, zeg maar, te eren. En watgene wat hij heeft achtergelaten, is uh, dit een van de, de dingen die we, die we hebben. En we draaien ook elke week een nummer van Patrick Cowley hier bij ons uh, in deze studio. En dit is dan. Dit moet dan maar de eerste zijn Dat nummer dat heet Mind Warp En is afkomstig van het laatste album Wat hij gemaakt heeft Het is ook het titelnummer Mind Warp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 Madonna met Give It To Me. Uh, dat is uit 2008 alweer afkomstig. Uh, toen Madonna net de 50 voorbij was. Tegenwoordig heeft ze toch ook alweer wat uh, nummers op de naam staan. Dit jaar uh, waren we wat nummers uitgebracht. En, uh, je zou bijna niet zeggen dat ze al de 50 al lang gepasseerd is. Maar goed, uh, dit doet er nog, uh, nog even toe. Uh, daarvoor hoorden we Patrick Cowley met een uh, nummer Mind Warp. En nou wil het geval dat dat... ...vind ik toch wel een beetje in de richting van dance komt. En aangezien ik uh, toch redelijk uh, bevriend uh, ben met een dance geweten van Nederland... ...ik, ik, ik schaar dat echt wel onder de dance. Een voorloper daarvan. En uh, dat heeft ook uh, te maken dat hij een uh, remix heeft gemaakt... ...deze Patrick Cowley bij het uh, nummer I Feel Love... ...van Donna Summer, vorige week overleden. Disco Queen. Uh, we hebben er allemaal kunnen zien toen in uh, het uh, programma van... Uh, ...Chef van Oekkels Disco Hoek. Toen ze daar de hostage stond... Uh, te zingen en ja, dan zie ik dat uh, dat tafereel weer ineens uh, voor, uh, voor me terug. Dan moet je er toch wel weer uh, smakelijk om lachen. Eigenlijk, uh, min of meer heeft uh, Donner Summer daar ook haar, uh, ja, min of meer haar doorbraak in Nederland sowieso te danken en of het uh, ook met de rest van de wereld heeft uh, te maken, dat weet ik niet. Schijnen verhalen te zijn dat dat ook het geval is: dat die gekke chef van Oek meteen daar eigenlijk uh, verantwoordelijk is uh, dat Donner Summer, uh, ja, binnen no time een wereldster is uh, geworden. Wie zal het zeggen? Maar goed, uh, het ging mij even van Patrick Cowley. De man die uh, destijds uh, die mix had uh, gemaakt. En uh, deze man is uh, 30 jaar geleden... Uh, um, overleden aan de gevolgen van AIDS... Uh, dat had te maken dat het een enorme workaholic was de, Op een gegeven moment uh, was zijn weerstand uh, zo ver afgenomen ja, Dat ineens uh, allerlei andere kwalijke dingen uh, vat op hem kregen En toen was er geen houden meer aan uh, 32-jarige leeftijd is uh, deze uh, wonderkind op de synthesizer overleden Want, uh, zo uh, wil het verhaal Dat uh, Sylvester, met wie hij op een gegeven moment een nummer heeft opgenomen Je kent dat uh, nummer vast wel Do You Wanna Funk Is een heel groot uh, nummer geweest regelmatig gedraaid ook bij uh, Ferry Maats, uh, Soul Show. Uh, daarin zei Sylvester nou, wat ik die man al heb zien doen op oude synthesizers, dat grenst aan het ongelofelijke. Maar goed, wij weer uh, verder uh, terug, uh, weer nou ja, een beetje terug in de tijd weer naar de jaren 80. Uh, Midnight Star was ook een grote band op het gebied van R&B Soul, zeker in Amerika. Maar ze, af en toe kwamen er ook wat dingen door in uh, Nederland en ja, ze maakten ook nog wel bescheiden hits als het gaat om de nummers die ze hebben uitgebracht. Zeker, dit is geen onbekende. Als je een vervent luisteraar bent geweest van de jaren 80 naar Radio Decibel... dan kwam je daar vaak in naar voren. Midnight Star met Operator. Someone please hang that phone up. And we're Leuk uh, deze van uh, Kees Mayfield Maar het moest dan toch echt Dit nummer zijn hoor Want deze klinkt gewoon uh, beter op het uh, gebied Van uh, het weer De Switch. Leuke van dit nummer, Twitched van Case Mayfield, is dat hij al een keer gecoverd is door uh, wat ik zei aan het begin van het programma: de Cosmic Carnival. Het nummer wat ik, uh, wat ik helemaal aan het begin heb gedraaid: Kingmaker, die uh, van het tweede uur, die bent. Die heeft dit nummer dus al gekoverd Kun je nagaan Of kun je nagaan eigenlijk al hoe snel dat gaat En als je dat ook op een goede manier doet Zoals die mensen van de Cosmo Carnaval Dat hebben gedaan Dan verdient die ook gekoverd te worden Bovendien is dit een ijzersterke nummer van uh, Kees Mayfield Afkomstig uit Volendam Ik heb schijnbaar iets met Volendammers uh, de laatste tijd Alaska dat, uh, dat nummer Dat heb je ook al in het eerste uur uh, kunnen horen uh, Dat nummer uh, I Will Go uh, Een andere uh, versie trouwens die je misschien kent van het album wat, uh, wat ze hebben uitgebracht. En bovendien uh, ook uh, voor um, Alaska geldt dat ze bij De Wereld Draait Door zijn geweest. Dus we hebben hier en daar al wat uh, muziek uh, gedraaid van, uh, van mensen die ook bij ons zijn geweest. Bijvoorbeeld uh, Alaska en uh, Angela Moira die zijn hier al geweest. en dat, uh, uh, ja, dat, Dan krijg je dus dat je dit, dit soort nummers misschien ook wat, uh, wat, uh, wat te horen gaat krijgen. Zo simpel ligt het. Uh, weer terug uh, naar uh, mijn roots. De roots uh, die, ik, uh, die ik heb uh, als oude radiopiraat. Maar uh, geen onbekende als het gaat om een damesclubje. Wat ze ooit, uh, waar ze ooit deel uit van maakte. Namelijk een, uh, een satellietgroepje van Prince. Uh, Vanity Six. En toen besloot Vanity in uh, midden jaren 80 het solopad te bewandelen. En ja, toen kreeg ik op een gegeven moment uh, van diezelfde Griek. Die aan het eind van uh, de... Overtoom zat aan de Amstelveerse weg. Platenzaak, illustre platenzaak. Die zei op een gegeven moment: Nou, dit, dit wordt zeker een hit. Al was het alleen maar vanwege het uh, sproetje op het gezicht van Vanity Horse under the influence. Okay. Ik moet toch met de enige glimlach uh, terugdenken uh, aan Elias Sakomagides, de Griekse uitbater van Atalos Import Records, want die uh, kwam dan mee met dat uh, verhaal. Dit wordt een hit vanwege de sproetje op het gezicht. Maar goed, uh, het, het, het, het, uiteindelijk is het gewoon wel een floorfiller uh, geweest, uh, moet ik je de eerlijkheidshalve bijzeggen. Tot aan van deze muziek boulevard gaan we gewoon, uh, ja, toch ook uh, iets wat Jacob Koper ook uh, zeer uh, aan het hart ligt. Beetje houthakkershemdjes uh, aan. Gitaartje erbij. En op naar de Tweede Pinksterdag. Tom Petty.